En de mensen, dat zijn wij dan. En dan heb je ook alle vier de elementen, water, lucht, uh, aarde vuur, en vuur en aarde. Ja. Ja. Oké, okay, dus nou, bedankt voor de samenvatting. Jij hebt nog nooit zweet Ik heb nog nooit zweet gedaan oh, Met jouw nee, nee, shamanistische ervaring? Met mijn helemaal. shamanistische ervaring. Het is echt te gek voor woorden dat, uh, ik, ik wil daar nog even naartoe straks, uh, naar jouw shamanistische ervaring. Is want goed. die is ook zeer, uh, zeer breed. Divers. Uh, Oké, okay, dus dit is, dit is wat het is. Het is een soort sauna in het wild, Hè?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 Hoe? Hoe ziet uh, nou dat ja, dan uit? Ja, wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel verschillende uh, shamanistische tradities. En mm -hmm. van de stam is dan de traditie dat je in iedere windrichting je persoonlijk medicijn gaat zoeken. En je persoonlijke totem, in je persoonlijke voorouder zoekt. Het medicijn wil dus feitelijk. Ja, je persoonlijke nou ja. wil. Dus je hebt van elk, elk dus windrichting één. Bij zit bij mij een dier. Ja. Dus je hebt voor vier, het noorden bijvoorbeeld is dat de wolf.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 ja of... dat doe je innerlijk en dat mm. soort dingen ja. we gaan even naar muziek dan gaan ja. we naar het nieuws we zijn al de eerste uur voorbij hier, mark. ja mark je dat voorstellen? ja dat gaat heel hard ja. en dan gaan we lekkere tweede uur doen en uh, nou, ik heb heel veel zin in ik vind het echt heel leuk ik vond het ontzettend leuk dat je zo enthousiast bent en het, ja dat is ook raar als je dat niet zou zijn maar ik vind het wel heel leuk dat je dat, uh, dat je er zo enthousiast over bent we gaan uh, weer naar Tito La Rosa en dat is met Spiritu del Viento Ja, die na